Uh, wat soms ook een voordeel is, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar dat wil ik u vandaag niet aandoen. En, en enkeling is hier boven de zestig, zie ik. Uh, dus, dus geef het vooral even aan als u zegt, uh, ik volg het niet meer. Het is uh, te onduidelijk. Of te snel. Dat komt meestal dan doordat ik te enthousiast ben. Uh, mensen, vandaag we, uh, wil ik het hebben over uh, missionair dus leven. Missionair kerk zijn ook. En Dat is een onderwerp dat me heel na aan het hart ligt. Uh, mijn leven lang ben ik er al bij betrokken. Dat komt ook door mijn ouders. Je krijgt het soms ook mee. Hè? Mijn ouders hebben in de zending gezeten. Uh, hoewel uh, ze pas in de zending gingen toen ik het huis al uit was. Maar uh, vroeger op de camping uh, met de volletjes uitgedeeld. En weet ik wat allemaal niet. En dan gingen we voetballen. En daarna hadden we hele gesprekken met, met, met uh, uh, andere jongens die we gevoetbald hadden. en zo. Dat ging allemaal ja, redelijk vanzelf. Dat zat er heel diep in en al heel jong in blijkbaar. Uh, een lang verhaal kort uh, in, in, uh, in Veenendaal, waar we de hele tijd gewoond hebben na ons trouwen. Uh, in 1993 getrouwd, dus net 25 jaar huwelijk gevierd. Uh, geweldig, als je dat kunt vieren. Ontzettend dankbaar. Uh, dat, uh, uh, in Veenendaal, waar we toen woonden, werden we gevraagd door onze kerkenraad... om uh, samenkomsten te gaan beleggen voor mensen die niet vaak in een kerk kwamen. had allerlei oorzaken, voor een deel omdat ze er niet mee opgevoed waren natuurlijk. Uh, het is best lastig om als je als kind niet meer groot geworden bent, om je later... Bij een kerk aan te sluiten. Dat uh, onderschatten we vaak. Uh, een aantal van u weet misschien hoe dat is. Uh, maar er uh, waren ook mensen bij, laat ik zeggen, met, met psychische klachten die, uh, die het sowieso ingewikkeld vonden om in een groep te gaan zitten. Nou goed, dat hebben we een hele tijd gedaan. En in 2005 werden we gevraagd door een vriend van mij om naar Amsterdam te verhuizen. Om daar mee te werken aan het stichten van een nieuwe, nieuwe kerk. Uh, dat is nu Via Nova. En uh, ja, dat was een, vreselijk voor ons. We zijn absoluut geen stadsmensen. Toen ik afgestudeerd. Uh, toen ik van school af kwam, middelbare school, toen wist ik drie dingen heel zeker. Uh, ik zou nooit theoloog worden. Uh, ik zou nooit leraar worden. En ik zou nooit uh, in de stad gaan wonen. Uh, het, ik ben niet geen goede profeet, want het is alle drie gebeurd. Maar uh, dat heeft wel wat voet en aarde gehad. En, en in 2005 kregen we, uh, ik zeg dat niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch wel heel duidelijk het idee dat de Heer God ons leidde naar Amsterdam. Uh, ik bedoel hier niet heel erg vroom te klinken. Maar aan uh, de andere kant, iemand er ook eerlijk voor uitkomen. Dat was echt zo. Uh, het is niet iets wat ik elke week ervaar. Ik hoor niet voortdurend God spreken. Maar uh, twee of drie keer in ons leven is dat toch echt heel duidelijk geworden. En dat was er één van. We zijn naar Amsterdam verhuisd om uh, mee te helpen met die kerk te stichten. En uh, ja, dan denk je misschien ook wel eens, de Heere God, je leidt ergens naartoe. Als je dat zo duidelijk hebt gekregen, dan gaat het natuurlijk ook van een leien dakje. Dat was minder het geval. We kwamen best wel in een behoorlijke geloofscrisis terecht. Dat had met allerlei uh, zaken te maken. Uh, maar voor een deel ook, omdat je voor het, ja, toch misschien wel voor het eerst in je leven in de omgeving komt... Waar geloven echt volkomen niet vanzelfsprekend is. Uh, natuurlijk wisten wij wel dat er mensen zijn die niet geloven. We hadden ook vrienden die niet geloofden. en voor wie kerkgang allemaal niet zo, uh, niet zo normaal was. Uh, dat wist je allemaal wel. We woonden niet in een ruimteschip of zo. Maar uh, uh, voor het eerst dat je in een omgeving komt waar. ja, hoe zou ik het zeggen?. de cultuur volstrekt ongelovig is. Totaal. Uh, waar geloof echt iets is van een heel ver verleden en van ver weg. Uh, dus dan spreek je met je buren. en, en, en uh, ja, die zeggen dan dingen. Oh, zijn jullie gelovig? En eh, streng, zeg maar? ja, <laughs> well, best wel streng. Ja. Uh, yeah. uh, ah. In interessant. Uh, en dan zag je ze, aankij zag ze, zag ze Dat je aankijken. Dat ze je Ja, een beetje alsof je Zomaar in Orvel te loopt. Zo'n museumdorp. Waarvan die uitgestorven ambachten worden beoefend. En dan, dit zijn... Nou, hier heb je een, een smid. En daar een, een mandenmaker. En, en daar een gelovige. <laughs> Zoiets. Zoiets. Uh, zo keken ze naar je. En het, nou, het gevoel volstrekt irrelevant te zijn... het gevoel dat je echt wordt gezien als een museumstuk... dat is best wel wennen op je 35ste. En uh, uh, het doet ook wat met je, toch wel. Ook, ook omdat je... Ik weet niet hoe u daarin staat... misschien zegt u wel van, wat was die Stefan Paas, ongelooflijk naïef. Dat was natuurlijk ook zo. Uh, maar ook omdat je toch merkt... en ook dat wist je ergens wel, maar je moet het ook merken... dat heel veel van die mensen die niet gelovig zijn... Fantastische mensen zijn. Uh, ze deden goede dingen voor de arme mensen. Ze werkte, deden vrijwilligerswerk. Ze gaven ook geld weg. Uh, we waren heel gelukkig ook? Ze misten ook niks. Nou, dat soort dingen. Dat het geloof volstrekt voorbij gaat en dat mensen ook niet echt iets lijken te missen. We waren ook niet bang voor de dood of zo? Nee. Uh, dat hoop je dan nog een beetje stiekem. Dat is de laatste redmiddel als christen. Als mensen dan toch wel gelukkig zijn en heel veel goed doen. Nou, hopelijk zijn ze dan nog bang voor de dood. Dan kunnen ze op laatste toch nog een bekering doormaken. Maar ook dat zat er vaak niet in bij deze mensen. Um, en ik, Op een bepaalde manier um, voel je dan een beetje zoals, zoals ik later, als ik dat terugkijk, uh, heb ervaren. Een beetje zoals Daniel en zijn vrienden die dan voor het eerst weggevoerd worden naar Babel. En dan een omgeving komen waar, ja, waar gezegd wordt, jouw God heeft verloren. Daar kwam het eigenlijk wel neer. Zijn tempel bestaat niet meer. En uh, ga er maar aan wennen. Je krijgt je nieuwe namen, namen van andere goden die hier regeren en die superieur zijn. Uh, Wenden maar aan. Een soort ballingschap. Ik kom er zo nog even op terug. Uh, tegelijk uh, wisten we ook heel duidelijk, mevrouw en ik... en we hebben ook veel gebeden en over nagedacht... Ja, het kan toch ook weer niet zo zijn dat als God je hier brengt... en daar bleven we toch van overtuigd... dat hij je dan hier ook maar achterlaat en, en erbij laat. Uh, dus heel geleidelijk aan ervaren we toch ook wel... dat we op allerlei manieren daar doorheen getrokken werden... en ook vrucht konden dragen. En uh, er zijn ook echt heel veel mooie dingen gebeurd. Die, die kerk is er gekomen... Die bestaat nog steeds. Ik ben er zelf nu ouderling. Via Nova aan Amsterdam. Het is ook een prachtige gemeenschap van mensen geworden. Tegelijk moet ik alle al nuchterheid ook zeggen. Je begint daar vol enthousiasme aan. Ook een beetje in de gedachten, Want dat denken natuurlijk heel veel missionair bevlogen mensen. Als die kerk het nou wat beter doet. Als je hier een toeter doet en daar een bel. En aan die knop draait. En nog een beetje dat. Een snufje van zus. Een beetje zout. En zo, dan, dan, dan komen de mensen wel binnen. Dan, dan is het succes daar. Nou, ik zeg niet dat de kerk het niet beter kan doen. Een stuk beter, denk ik, hier en daar. Maar dat is ook wel een beetje naïef om te denken... dat je daarmee de circulaire cultuur wel te pakken hebt, zogezegd. Dus ik moet ook eerlijk zeggen dat Via Nova een kerk waar we echt van genieten... Uh, en waar we toen we begonnen ook echt tegen elkaar gezegd hebben... dit moet een kerk zijn waar je je collega's en je vrienden... zonder komentene mee naartoe kunt nemen. En dat is ook geluk, denk ik. Hoor. Dat, is, dat is echt wel geluk. Tegelijk betekent dat niet dat er dan allerlei... Mensen gedoopt worden en lid worden enzovoort. Bijna elke zondag komen er mensen binnen, dat weet ik heel zeker, omdat ik met ze praat, die weinig of geen kerkelijke achtergrond hebben en die het ook prachtig vinden. Hele goede feedback, goede reviews en zo. Uh, en tegelijk, ja, ze komen meestal niet terug. Het is toch meer een event voor ze. Ja, leuk om af en toe eens te doen. Zoals je ook naar een restaurant gaat of museum misschien. Uh, zoiets. Uh, en en nou, dat is niet het hele verhaal, maar dat, ook wel een, dat, dat doet ook wat met, ja, met, met je geloof, met je missionaire uh, drive. Uh, is dit het dan? En geleidelijk aan ben ik er ook steeds meer over gaan denken. En, en dat boek, de, de kaft ervan is uh, hierop afgedrukt. Is ook het resultaat van die hele zoektocht. Nou, wat betekent het nu, uh, want dat is eigenlijk de vraag die ik probeer te beantwoorden in het boek. Wat betekent het nu om missionair te zijn, om missionair kerk te zijn in een omgeving die niet vraagt naar God? Of in een land dat niet of nauwelijks vraagt naar God. Ik zet het heel scherp neer. Ik weet ook, en u kent ze ook allemaal, er zijn uitzonderingen. Er zijn echt nog mensen die wel op zoek zijn, en belangstelling hebben en tot geloof komen. Dat hebben wij ook meegemaakt. Er zijn mensen gedoopt bij ons. Maar het waren er veel minder dan we gehoopt hadden. Dat zeg ik ook maar eerlijk. En ik ben ook langs de land wat op de overtuiging gekomen. Dat uh, die hele grote opwekking en dat soort zaken. Ik weet niet hoor of dat, of dat gaat komen in Nederland. Ik kom er zo nog op terug. Uh, maar is dat een reden dan voor hopeloosheid? Is dat een reden voor pessimisme? Nee, ik denk dat het juist voor christenen een reden moet zijn om opnieuw te kijken naar de Bijbel. En opnieuw ook te graven in de bronnen van ons geloof. Wat, wat bezielt ons nu? En wat geeft ons ook de moed en het vertrouwen om, om missionair te zijn, om, om uh, er te zijn voor de samenleving. En als kerk open, gastvrij te zijn, gunnend, tegelijk wetend dat maar een minderheid van de mensen uh, zal reageren. Positief zal reageren. Uh, nou ik doe dat natuurlijk aan de ene kant als, als, als iemand van de praktijk ik ben pra kerkplanter, evangelist enzovoort, aan de andere kant, ja ik heb ook het voorrecht daarover na te mogen denken vanuit mijn vak ik ben ook missioloog, ik werk aan de universiteit in Amsterdam en in Kampen uh, missioloog is iemand hè, dus van de zendingswetenschap uh, en dat is een beetje een rare combinatie hoor uh, ik vergelijk het wel eens met uh, dat je zeg maar een hamburger eet en dan tegelijk probeert te analyseren wat erin zit probeer dat maar eens te doen. Um, het is, het is veel, veel praktijkmensen zijn mensen die graag die hamburger eten... en er gewoon heel enthousiast van zijn en heerlijk. Zat er maar een firma op elke hoek van de straat... want die dingen zijn zo lekker. Um, en veel mensen die ik op de universiteit tegenkom... zijn juist mensen die heel kritisch zijn. Ja, maar Dat vlees, weet je, hoe dat geproduceerd is. Uh, uh, Milieuonvriendelijk ook. en Het is heel slecht voor je. God is de rol. En, dus dus uh, al, die, al die kritische vragen. Als je dat allebei tegelijk moet doen... Als je houdt van hamburgers en tegelijk de kritisch over na moet denken, nou, dat is een beetje mijn lot, zeg maar. Ik blijf er redelijk gezond bij, maar het is wel een balanceeract. En tegelijk ook wel belangrijk om te doen, denk ik. Je moet er ook over na blijven denken en tegelijk ook proberen enthousiast over te blijven. Nou, dat boek Training en Priesters heeft mij een beetje verrast. Het, was een, het is in een soort opwelling geschreven. Ik moest ooit een redenvoering houden bij het aanvaarden van mijn ambt als hoogleraar in Kanten. Dat liep een beetje uit de hand, dat werden 60 pagina's. Die heb ik niet allemaal voorgelezen tijdens die lezing. Uh, dat doe ik vandaag ook niet maar ik dacht, weet je wat, het moet een boek worden en zo is dat gekomen en dat heeft ja, een overweldigend effect gehad uh, het, het is door, door zeven drukken heen gegaan inmiddels dat is voor een theologisch boek echt, echt wel veel hoor ik heb dat zelf nooit meegemaakt uh, ja, Suzanne Smit die, die, die jaagt dat er aan één middag doorheen maar uh, voor een theoloog nou, ik denk, oeh. Uh, en, en, en wat me ook wel uh, misschien nog wel meer verbaasd heeft en ook ontroerd is de, de breedte waarmee het ontvangen is uh, de afgelopen jaren ben ik uh, nou, volgens mij wel zo'n beetje in elk kerkgenootschap en elk christelijk gezelschap geweest. Uh, dat in Nederland bestaat. En dan heb ik het echt over rooms-katholiek tot protestant, orthodox tot, tot vrijzinnig, uh, gereformeerd, evangelisch, baptist. binnen en buitenland, nog in België geweest. Uh, dus, dus, dus, nou. Uh, uh, dat heeft mij, laat ik het zo zeggen. Eh, soms kun je wel eens een beetje. nou, ontmoedigd is een groot woord, maar ik kom wel als christen tegen die, die zeggen: ja. Kun je vandaag nog een taal vinden die iedereen die elke christen raakt ofzo? Nou, dat is best wel ingewikkeld natuurlijk. Maar toch heb ik gemerkt dat een boek met, waar toch stevig wat bijbelstudie in zit ook, uh, toch heel breed mensen kan raken. Uh, als je eerlijk probeert te zijn en de vragen scherp probeert te stellen en ook niet wegloopt voor de, voor de moeilijke punten die er soms ook zijn. Dat waarderen mensen en, en, en veel mensen kunnen daar ook uh, van opknappen, gezegd. Um, voor een deel is dat natuurlijk ook door, dat realiseer ik me ook wel, dat veel mensen, dat geldt met preken net zo natuurlijk, allemaal een eigen preek ervan maken. Dus je kunt er altijd je eigen gevoelens ook goed in projecteren. Toen ik het boek afhad, kreeg ik een e-mail van een bezorgde hervormde broeder. Die tegen mij zei, wat is het toch schandalig paas dat je de volkskerk zo afkraakt. Want dat is mijn, mijn, daar klopt mijn hart voor. Nou, ik dacht, toen ik, ik dacht dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar vooruit. En, en een week later kwam er een essentie binnen van een doopsgezinde dominee. En die zei, die paas die verdedigt de hele tijd die volkskerk maar. Dus dat, dat heb je dan ook. Uh, nou, daar lig ik nou niet wakker van, maar je leg, gooit hem, dat, mensen die wel spreken weten dat ook, hè? Dat het zo gaat. Wat heb je dat toch mooi gezegd? Heb ik dat gezegd? Nou, dat um, zoek toch naar, naar, wat betekent het om missionair te zijn in een diep geseculariseerde samenleving? Wat betekent evangeliseren in een omgeving die nauwelijks geïnteresseerd is in God? En ik denk dat het ook eerlijk is om te zeggen, het boek zal vooral herkenbaar zijn voor mensen die zich in zo'n omgeving bevinden. Die, die dat herkennen. Je kunt altijd alleen maar schrijven vanuit je eigen context. Dat heb ik gedaan en zo leg ik het ook neer. En ik hoop dat een aantal van u zich daarin kun, kan herkennen. Een um, paar vragen loop ik langs met u. Um, en de eerste vraag, denk ik, waar we het toch even over moeten hebben, is hoe is dat nou gekomen, die hele gecirculariseerde samenleving? Hoe is dat nou ontstaan? Waar komt dat vandaan? En wat betekent dat nu? Een tweede vraag, hoe hebben de kerken daarop gereageerd? Nee, wat, wat, wat zijn de antwoorden geweest van kerken tot nu toe? Een derde vraag, dat is misschien wel de belangrijkste... wat heeft God er nou mee te maken? Dat was voor mij de grootste vraag eigenlijk in het boek. En ook de geloofsvraag, ook toen we in Amsterdam binnenkwamen. Wat heeft God er nou mee te maken dat op ons kleine individuele niveau... dat het helemaal niet zo makkelijk gaat? Heeft hij daar een bedoeling mee? Maar ook op groter niveau, heeft God de hand misschien... in de secularisatie van onze cultuur? Dat vind ik een hele spannende vraag. De vraag stellen is misschien nog belangrijker... ...dan het antwoord precies weten. Want ik geloof wel dat christenen dat soort vragen moeten durven stellen. Ook als het misschien pijn doet. Heeft God hier gemeen te maken? Uh, als je zegt nee... ...dan zeg je, dat is God blijkbaar uit handen gevallen. Dat is ook niet echt een alternatief. Uh, en, en een vierde vraag... Uh, ...hoe zou nou zo'n missionaire kerk in een seculier land eruit kunnen zien? Nou, daar loop ik met u kort doorheen. Uh, veel te kort natuurlijk... Maar we hebben hier maar beperkt tijd en het boek ligt er, dus voor mensen die zeggen: ik wil wat meer van weten, het is nog in de handen. En ik vind het helemaal niet erg als er een achterdruk komt. Nou, uh, wat is er dan? Hoe, hoe, hoe is het zo gekomen? Dat is uh, mijn eerste vraag dan. We moeten even terug in de geschiedenis. Uh, het jaar 312, toen keizer Constantijn, uh, de, de, een van de grote Romeinse keizers, uh, de eerste keizer was die het christelijk geloof accepteerde, die zich bekeerde, zogezegd. Uh, historici twisten erover hoe serieus die bekering was enzovoort, maar niettemin, hij deed het. En dat was eigenlijk de eerste keer dat het christelijk geloof in het Romeinse Rijk niet meer vervolgd werd, maar toegestaan. Uh, en even later werd het zelfs staatsgodsdienst, dus het werd verplicht. Voorstellen, het christendom is lang verplicht geweest. Dat betekent dat je echt een probleem had als je geen christen was, en althans uiterlijk. Uh, en dat zag je ook meteen. Toen keizer Constantijn keizer werd, toen was ongeveer 10% van het Romeinse Rijk christen. Dat is wel heel wat, hè? als je erover nadenkt, dat dat tegen vervolgingen in, over de eeuwen heen, zo gegroeid is. Aan de andere kant, 10% betekent 90% niet. He, dus het is ook niet zoveel. Ik denk wel eens, misschien is dat ook wel wat je ongeveer kunt verwachten. Wanneer de, het christendom de cultuur niet mee heeft. Wanneer de wind niet uit de goede hoek staat, zogezegd. Wat dan ook maar goed is. He, dan misschien moet je dat ook maar verwachten, dat het een heel klein groepje blijft. Uh, pas als de overheid echt gaat het steunen en, en soms gaat afdwingen, zelfs, nou dan wordt het groter. En dat zag je ook meteen. Na keizer Constantijn zie je ineens dat 50% van het Romeinse Rijk christen is. Officieel. We kunnen niet in de harten kijken van die mensen, zeker niet over zoveel eeuwen heen, maar je mag denk ik wel aannemen, en dat kun je je iets voorstellen. Als het goed is voor je carrière om christen te zijn, uh, als de grote baas daarboven, de, ik bedoel nu in de grote keizer, als die, als die christen is, ja dan, dan is het wel verstandig misschien om als je. Uh, een beetje succesvol hebben in het leven, om dat ook maar te, te worden. En dat zag je ook wel gebeuren. Dus heel snel zie je veel meer mensen uh, christen worden. Nou, wat ik al zeg, we kunnen niet meer in de harten van die mensen kijken, maar je kunt wel natuurlijk allerlei dingen lezen uit, uit die tijd en ook de eeuwen daarna, in de middeleeuwen en zo. En dan valt je toch ook wel op dat, dat ook veel zeg maar, tijdgenoten, veel, veel christenen, leidende christenen uit die tijd, er uh, niet een hoge pet van op hadden, hoor, van het christendom in hun cultuur. Uh, denk maar even aan Luther. Dan zeg ik het wel even later, dat is om rond 1500. Uh, Luther zegt dan zoiets, ja als één op de honderd Duitsers, een echte christen is, dan eet ik mijn pet op. Uh, de rest, zegt hij, is niet beter dan een Turk. Dat, dat zei Luther, hè? dat zeg ik niet. Uh, maar dat was voor, in, die, in die tijd was dat de buitenste duisternis, zeg maar. Hè? De, de Turken, dat was, dat was allemaal ver weg en eng. En die probeerden Europa te veroveren en zo. Uh, dus dus dat, ja, dat was zijn beeld. Uh, in de hoogtijdagen van christelijk Europa... Hè? voor de duidelijkheid. Toen iedereen zich vanzelfsprekend christen noemde. De ook geen onbekende naam hier vermoed ik... die schrijft ook zoiets in zijn institutie. Die schrijft dan, uh, ja... Uh, hij zegt, nou elk mens heeft wel een soort aanleg voor religie. Hij noemt dat het zaad van de religie. Elk mens heeft wel een soort vonkje in zijn hart. Uh, je krijgt een brok in, de, in je keel als je naar de sterren kijkt. Je wordt ontroerd als je in de natuur loopt of muziek hoort. En, nou, er gebeurt iets met je. Uh, zegt hij zegt, maar dat, dat zaad van religie... zegt hij, ja... dat dat ontkiemt maar bij een enkeling. En er is niemand bij wie je tot volle wasdom komt. Daar is er ook niet zo positief over wat er nou in de praktijk van komt. Dat waren mensen in de hoogtijdagen van christelijk Europa. Nou, langverhaal kort. Je zou, de vergelijking die ik zelf al eens trek, om een beetje te snappen hoe onze voorouders daarin stonden. Misschien moet je het vergelijken met de aanhang voor de plaats van, van, van, van de democratie in onze samenleving. Het christendom toen. Dus als, nou, in Nederland, ik denk als je, negen, als je tien Nederlanders op een rij zet, hier ook, en je vraagt, bent u voor de democratie? Nou, dat, dat, dat negen op de tien zegt, ja, ik ben er in ieder niet tegen. Of misschien niet ideaal, maar ja, kent u wat beters, meer in die sfeer. Een enkeling, misschien een salafist of zo, die zal misschien zeggen, nou nee, daar heb ik niet zoveel mee. Maar de meeste wel. Maar nu, hoeveel Nederlanders zijn lid van een politieke partij? Dat wordt een ander verhaal, hè? Weet u, hebt u een idee misschien hoeveel... Noem het, noem het dus een absolute aantallen, want ik ben uh, theologie gaan studeren om geen wiskunde te hoeven doen. Twee. Hoeveel zegt u? Twee, twee mensen? Twee, twee, twee, twee. Ja, nee, dat is veel te veel. Iets meer? Nou, kom in de... Laten we zeggen, uh, het zit zo tussen de 200.000 en 300.000. Van wie, van wie 30.000 actief lid? Even over nadenken. Alles wat in Nederland een politiek ambt bekleedt, van, van, van gemeenteraad tot de minister-president. ...komt uit die 30.000 actieve leden van politieke partijen. Ja, dat is onze democratie. Uh, nou, dat, dat, dat, dat leidt wel een beetje op de plaats van het christendom in Europa in, in die tijd. Hè. Iedereen vond het geweldig, of geweldig, maar in ieder was niet op tegen. Het hoorde erbij, het was onvermijdelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen er heel actief mee bezig is... ...of, of, of, of naar de kerk gaat, of, of zoals dat maar. Hè. In rond 1200 uh, vaart het een concilie van de, de Rooms-Katholieke Kerk... ...een gebod uit dat in heel Europa... Uh, iedereen verwacht wordt toch minstens eenmaal per jaar naar de kerk te gaan. Uh, met Pasen. Nou, je kunt je voorstellen, als je die lat daar moet leggen... dat de meeste mensen daar nog onder zaten. Christelijk Europa. Uh, eind 18e eeuw, in Nederland, in, in de provincie Friesland... excuus, maar dat is helemaal zo, als u daar vandaan komt... gaat uh, er, er een brief uit van de hervormde kerk, de alle dominees in de, in de provincie Friesland... dat van predikanten verwacht wordt dat ze toch minstens een bijbel in huis hebben... ...en dat ze niet dronken op de preekstoel verschijnen. Huh? Nou, ik denk dat zulke brieven worden niet uitgevaren totdat iemand er toevallig zin in had. Dat was blijkbaar nodig om dat te zeggen. Um, uh, dus ja, nee, vergelijkbaar met het aantal mensen dat dit is van een politieke partij... ...of dat gaat stemmen, dat is altijd altijd minder dan, dan, dan, dan 100%, zeg maar, dat ligt rond de 70%. Of uh, maak de gemiddelde Nederlander s'nachts eens wakker... ...en vraag hem eens om, om vier ministers op te noemen, met het goede kabinet erbij... He, nou, u bent hier waarschijnlijk merendeels protestanten. Nou, dat is wel zeg maar, het neusje van de zalm op het gebied van politieke kennis. Die komen nog een heel eind, blijkt uit allerlei onderzoek. Het zijn de meest, meest politiek betrokken mensen in Nederland. Maar zelfs denk ik hier zou het best wel nog een uitdaging zijn voor velen. Om, om s'nachts wakker gemaakt te worden. Vier ministers nu, met goede kabinet erbij. Uh, nou, dat, he, christelijk geloof in de middeleeuwen was een beetje zo. Breed gesteund maar er werd even veel op gemopperd in elke kroeg kon je horen van dat gemopper op de geestelijke en zo. net zoals vandaag op, de, op, de, op die zakkenvullers in Den Haag enzovoort nou, dat, dat, dat de plaats van het christendom wat is er dan veranderd? nou, je zou kunnen zeggen, precies dat dat het christendom niet meer normaal is niet meer de cultuur heeft maar juist iets geworden is van een betrokken minderheid en vandaag ben je christen omdat je er, ja, er echt iets mee hebt en anders heeft het, ja je doet het niet voor je carrière je doet het niet voor succes je doet het niet voor respect meestal het juiste tegendeel uh, uh, en het is ook bepaald niet gewoon of normaal dus, dus, er is, nou, je kunt dan zeggen dat is misschien ook wel positief maar aan de andere kant, het is ook ja, wel lastiger zoals een collega van mij ooit zei in heel grote delen van het land is het ook wel heel lastig om christen te worden je komt nergens een christen tegen, Je krijgt het niet op school uh, de cultuur ademt het niet uit uh, het is echt iets voor een bezielde minderheid die, die keus maakt zogezegd en veel jongere mensen zeker ervaren dat ook het is voortdurend een keus en ook een Kwetsbare keus vaak. Hè? Je ziet ook heel veel mensen die. in een bepaalde periode van hun leven. er heel enthousiast voor zijn. en dan zakt het later weer af. en dan komt het erop. Nou, dat, dat zie je ook veel. Dat is nooit, van, nooit vanzelfsprekend. Alleen. Uh, twee, hoe hebben de kerken daarop gereageerd. toen ze zagen dat, dat ze de cultuur kwijtraakten, zeg maar. Dat, dat ze een minderheid werden? Missionair, zeg ik dan altijd. Uh, de 20e eeuw is de eeuw van de missie. Heel veel kerken hebben allerlei missionaire programma's uitgerold. van. ja. Nu, uh, kleine groepen, tot beat missen, tot, tot, tot rock operas, je kunt ze gek niet bedenken of men heeft het bedacht, uh, nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van evangelisatie, enzovoort, enzovoort. Maar, als je probeert, allemaal, en dat probeer ik natuurlijk als, als, als, uh, als uh, iemand die dat ook bestudeert vanuit de universiteit, als je dat probeert terug te brengen tot, tot een aantal basishoudingen, zou je kunnen zeggen, vind je de drie. Eén is gewoon ontkenning. Je ziet heel veel kerken die het Heel lang zijn blijven ontkennen, soms nog. En daar bedoel ik mee, heel veel kerken zijn blijven zeggen... Ja, maar Europa is toch nog best wel heel christelijk. Er zijn heel veel christelijke wetten. Heel veel mensen die zijn misschien niet, die gaan misschien naar de kerk, maar die zijn best wel religieus. Ik denk, nou, ik denk aan afgelopen week. De nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen uit. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Over religie in Nederland. En de kop erboven, helft van de Nederland, minder dan de helft van de Nederlanders is religieus. En dat gebeurt er onmiddellijk in alle christelijke pers... ...theologen rollen over elkaar heen om te zeggen... ...ja, je hebt ook heel veel religie buiten de kerk. En, en, en er was één dominee die zelfs zei... ...ja, maar paardrijden is ook eigenlijk wel een soort uh, spiritualiteit. Uh, religie is van groot woord. Maar, maar ja, nou ja, ik denk, ja, dan kan ik het ook. Uh, Voetbal ook natuurlijk, en tuinieren. En, ja, dan, dan valt er nooit iemand uit de kerk. Uh, maar de realiteit is natuurlijk anders. Hè. Je kunt die doelpalen blijven verschuiven... ...en het net steeds groter maken... ...om net te doen alsof iedereen nog wel... Zo'n beetje religieus of spiritueel is. Maar er zijn toch echt dingen veranderd. Dus ontkenning is één houding, maar dat lijkt me niet de gezonde houding. Een tweede, wat je ook heel veel ziet is... Uh, ...zeker een meer evangelische hoek of, of orthodoxe hoek... ...is uh, verovering. Uh, denk aan kerkgroei bijvoorbeeld. Uh, uh, Willow Creek en, en zo. Uh, dus de, het idee dat uh, de kerk op aarde is om te groeien. En dat evangelisatie en zending draait om kerkgroei. Uh, dat, dat komt uh, uiteindelijk, als je dat terugkijkt, bij een Amerikaanse zendeling vandaan in de jaren 50, Donald McGavern misschien hebt u die naam wel eens gehoord en die zei dat ook heel letterlijk zo Hij zei, de, het doel van zending is de groei van de kerk he, dus niet zoals de, uh, mijn eigen gereformeerde voorouders zeiden, de eer van God maar de groei van de kerk aantallen Nou, er zit natuurlijk best wel iets in he, de, ja, het is ook fijn als evangelisatie ook iets oplevert zo gezegd. En, en het is ook ontzettend bemoedigend om mensen tot bekering te zien komen. En voor die mensen zelf, maar, maar ook voor de omgeving. En tegelijk kun je ook afvragen, ja, als dat het doel is van de kerk, wat betekent dat dan? Hè? De kerk moet groeien. Ik heb er al over zitten denken. Dat betekent natuurlijk ook dat, ja, hoe lang kan de kerk groeien? Zo wiskundig ben ik dan nog wel. Eh, tot de hele wereld op is, hè? zo gezegd. Als u snapt wat ik wil. Dus tot iedereen, eh, tot de wereld niet meer bestaat. Tot de wereld buiten de kerk bedoel ik. Dus als iedereen buiten de kerk lid is geworden van de kerk... ...ja, dan is het klaar. Dan is de kerk uitgegroeid. Meer kun je niet. Dus, dus blijkbaar is de gedachte erachter toch... ...de kerk is op aarde ook om de wereld te veroveren. En die wereld is ook niet veel anders... ...dan een soort verzamelplek van verloren zielen. Veel meer anders is het ook niet. Uh, is dat echt hoe de Bijbel spreekt over de wereld? Grote vraag. Nee, maar verovering is een... Vandaag de dag vind je dat veel terug bij jonge christenen trouwens ook... ...die dan zeggen, ja die kerk groeit. Dat weet ik niet zo, maar, maar we zijn op aarde om de wereld te veranderen. Uh, socialer te maken, groener, uh, vrouwvriendelijker, uh, nou, noem maar. Uh, ook oh, al ja, hele prachtige doelen natuurlijk, maar tegelijk zit er ook weer iets in van, we moeten die cultuur christelijker maken, terugveroveren. Uh, het moet weer één grote, onder één grote paraplu bij elkaar komen, zoals het vroeger was. Herstel. Herstel. Uh, Opwekking, revival. Wat je vandaag de dag veel ziet bij nou, Pentecostale groepen, Pinkstergroepen. Kerk als Hillsong in Amsterdam, die heel erg aan de weg timmert. En misschien kent u dat ook wel, misschien bidt u daar ook wel eens regelmatig voor. Er komt een grote opwekking. In deze generatie ook altijd. Het woord generatie komt, ik weet niet, dat is een soort evangelisch buswoord. Dat moet er altijd bij klinken. Dat zeg ik dan maar. Dus, dus het idee van er komt een grote opwekking. Maar wat is, wat is een opwekking? Een revival. Ja, dat, dat veronderstelt toch ook dat er nog iets op te wekken valt, hè? Dus dat, dat, dat zit toch een soort beeld achter... dat heel veel mensen eigenlijk diep van binnen nog wel een beetje willen geloven... gelovig zijn misschien, maar ze weten het zelf niet meer zo goed. En als er dan nou, een stevige preek tegenaan gaat... of iets wonderlijks gebeurt, een genezing of wat dan ja, ook, dan zie je ineens, bam, dan komt het, hè? Nou, nou, ik denk dat je in alle nuchterheid moet zeggen... we zijn in Europa in een fase gekomen... waarin er niet zo gek veel meer op te wekken valt, hoor. Uh, het wordt echt een zaak van zending, dat is wat anders dan opwekking. Uh, in de kerken kunnen er natuurlijk heel veel opgewekt worden. En, en, graag zelfs. Maar we hebben het over de hele cultuur. Nou, er valt niet zo gek veel op te wekken hoor, Als je door Amsterdam fiets. Uh, de, de herleving. Maar de, er moet echt weer echt zending bedreven worden. Nou, uh, goed dan ook. Die, die, die antwoorden van de kerk. Uh, ook daar kun je, kun je lang over praten. Maar, maar, maar wat je vaak ziet. Zeg ik wel eens. Is dat heel veel van die... Van die uh, die antwoorden van de kerk dit probleem hebben. Dan noem ik even een dertig woord. Um, instrumentalisering van zending. Dat wil zeggen, evangelisatie. Of, of voedselbanken. Of, of maar ja, wat voor vormen van zending je ook maar hebt. He, goed doen voor de armen. Uh, zorg voor elkaar. Uh, uh, oproepen tot bekering. Uh, Al dat soort zaken. Dat die uh, niet meer uh, goed zijn in zichzelf. Maar alleen goed als ze iets opleveren. Dat is instrumentaliseren. Ze worden instrumenten. Evangelisatie wordt een instrument voor kerkgroei. Misschien hebt u meegemaakt hè, dat je dan een alfacursus doet of zo, of iets moois hebt georganiseerd met de evangelisatiecommissie. En dat de kerkenraad de enige vraag is eigenlijk, ja maar levert het ook nog wat uh, leden op? Uh, loop je in de zwarte cijfers onderaan? Uh, en dat je dan ergens voelt, ja ik snap die vraag wel, maar eigenlijk doet het ook geen recht aan dit enthousiasme. Aan deze bezieling. Want het evangelie is simpelweg gewoon mooi om te delen. Moeten we nou echt steeds gaan rekenen of onderaan de lijn nog wat oplevert? Of eh, mooi die voedselbanken, mooi, die, mooi die, die zorg voor de armen en zo, maar verandert de wereld er van? En zijn mensen wel dankbaar? Krijgt de kerk er wel, wel credits voor? Dat soort vragen. Uh, instrumentalisering van zending noem ik dat. Uh, en dat, dat, ik denk dat daar een sleutel ligt als je het hebt over missionair christen zijn in een zeer seculiere cultuur, dat die instrumentalisering ons verlamt. Dat moet altijd wat opleveren. Het zit heel diep, hè? Ik ben zelf, omdat ik missioloog ben... heb ik ook veel gekeken naar de geschiedenis van zending. En wat je ziet is dat... heel veel zendingstaal vanaf de 19e eeuw... militair was. Militaire taal. Legers van zendelingen, soldaten van Christus... die moesten uitgezonden worden naar de slagvelden van de Satan... om gebied te bezetten voor Christus. Kruistochten zelfs, dat soort termen vielen nog militaire metaforen. Uh, nou, daar werd men later een beetje zenuwachtig van. Dus midden 20e eeuw zie je dan steeds meer businessmetaforen opkomen. Projectplannen, uh, stappen, uh, budget, uh, budgetallocatie enzovoort, targets stellen die je moet halen enzovoort. En, en misschien kent u het wel, hè, als u zelf betrokken bent in de kerk of dat uh, ook een beetje ondernemend tegenaan kijkt, dan, dan, dan hebt u dat soort dingen ook wel eens langs zien komen. En zeker vanuit de... Als u aangesloten bent bij een groter kerkverband, zoals de PKN of zo, het landelijk, en, en vaak dat soort taal wordt het vaak in gegoten. En, en ook in de evangelische hoek trouwens, denk aan een kerk als Willow Creek, het, uh, die dat jarenlang ook zo gedaan heeft. Hè. Dus heel, heel businessachtig kijken naar, naar zending. En opnieuw zit er altijd iets in. Ja, evangelisatie, het is leuk als je het doet, het is mooi als je het doet, maar aan het eind moet er wel iets uitkomen. Iets meetbaars, iets controleerbaars. Iets wat je kunt tellen en iets wat het oplevert. Uh, um, er moeten stoelen bezet worden in de kerk, zogezegd. Nou, euh, ik denk dat we langzamerhand toe zijn aan nieuwe manieren van spreken over zending. En ik heb in mijn boek mijn uitgangspunt gezocht, en een heel klassiek, ja, daar kan ik ook niks aan doen, daar kom ik vandaan. Een klassiek gereformeerd theologisch uitgangspunt. Nou, als ik het woord gereformeerd zeg, hak de helft van de zaal af, maar blijf er nog even bij. Want dit is, heel, dit is een heel mooi gereformeerd dingetje: namelijk euh, de eer van God. Ik bedoel het serieus. Dat is een heel zware, massieve term. Maar als je er goed over nadenkt, de eer van God is dan een ongelooflijk ontspannende term. Ook in je eigen leven, ook in je eigen geestelijk leven. Waar doe je al deze dingen nou voor? Om er bepaalde ja, producten mee te halen, bepaalde, zijn die alleen maar goed voor zover ze resultaat hebben, of mogen ze ook goed zijn in zichzelf? Nou, als christenen God prijzen, ik zag u het net doen, toen u zong hier, uh, als christenen God prijzen bij elkaar. En wat doen we nou eigenlijk? Volgens mij zoiets als dit. Wij zeggen, er is er één die nergens goed voor is. Maar gewoon goed. Punt. God is, God is niet goed omdat God iets oplevert. Laten we zeggen omdat hij ons gezond maakt. Of welvaart geeft. Of voorspoedt Of troost. Of, God is Goed. En zingend, lofprijzend, strekken we ons uit naar hem die goed is. En als je daar goed over nadenkt, dan straalt dat ook af op het hele leven. Alles wat met God te maken heeft, zo gezegd, mag iets zijn dat goed is in zichzelf. Dat mooi is in zichzelf. Dat we niet verder hoeven te verantwoorden of te rechtvaardigen omdat het geld oplevert... of leden of reputatie of wat dan ook. Het is gewoon goed. Missionair bezig zijn... Het getuigen van Christus... in woorden en daden... is goed. Um, als je het minder theologisch wil... tegelijkertijd met het opvoeden van kinderen. Um, onze kinderen zijn nou... Ja, van de komende leeftijd dat ze uit, uitvliegen. De twee hebben het al gedaan. Um, nou, dan, u kent dat misschien... Dat, dat je dan ook wel eens gaat denken... hoe hebben we het nou gedaan, hè, als ouders. Moet je niet te lang over nadenken trouwens. Ik wil er een beetje zenuwachtig van worden. Maar, maar, maar ja, dat ontkomt je niet aan. Um, en... Voor een heel aantal van u zal gelden, wat ook voor ons geldt. Wij hebben geprobeerd onze kinderen eh, op te voeden in het geloof met de Heer. Um, dat wil zeggen, als ze klein zijn. Je begint natuurlijk. Heel veel opvoeding is gewoon. Hè, ja, uh, als ze klein Afvegen, luien erom. Eten erin. Uh, troosten als ze verdrietig zijn. Corrigeren als ze stout zijn. Nou, u kent dat. Je brengt ze naar school. Je beschermt ze. Je geeft ze liefde. Je geeft ze eten, drinken. Uh, al dat soort zaken die gewoon horen bij goed, goed ouderschap. En ja, we hebben ze ook uit de Bijbel voorgelezen en, en meegenomen naar de kerk en met ze gebeden en, en dat soort dingen. Nou, als je kind, 18, 16, 20, weet ik veel, is en, en stel dat hij nou tegen je zegt, pa, uh, ik heb buitengewoon gewaardeerd wat jullie allemaal voor me gedaan hebben en uh, me gegeven hebben. En ik heb dat ook echt ervaren als heel liefdevol. Maar het geloof van jullie, daar kan ik niet zoveel mee. En met alle goede uh, vinden, maar daar ga ik ook niet zoveel mee doen in mijn leven is dan je opvoeding voor niks geweest? Dat is een vraag die ik soms christenen ook kan kwellen, ook ouders. Al die liefde die je gegeven hebt, dat zorgen, dat troosten, dat beschermen, dat corrigeren, is dat nou allemaal voor niks geweest omdat het grote doel, namelijk dat ze als ze groot zijn ook beleidend christen worden, niet gehaald is? Ik zou zeggen, nee. Ik zou zeggen, al die dingen waren goed in zichzelf. Die moeten we niet afrekenen op of iets anders daar ook mee gehaald is. Je geeft liefde aan je kind omdat je liefde geeft aan je kind. Punt. En zo zou ik ook willen aankijken tegen het missionaire werk. Laten we het zien als, nou ja, liefde geven. Uh, iets moois neerzetten. Misschien moeten we ook die taal van militairen uh, en business en zo een beetje vergeten. Misschien moet je meer denken aan, aan de taal van kunst, hè? Denk ik wel, als je door een museum loopt of een galerie of wat dan, of naar muziek luistert, ja, je vraagt eigenlijk nooit waar is dit goed voor, toch? Ja, als je het wel doet, dan heb je, ben je geen kunstliefhebber, zullen we maar zeggen. Uh, maar, maar, maar als je geraakt wordt door muziek of zo, dan vraag je ja, heeft dit ook nog een functie? Het, het moment zelf is prachtig. Het is misschien nergens goed voor, maar het is wel goed. En ik denk dat in een tijd waarin zending in ons land in elk geval, niets op het oogst ontzettend veel succes oplevert, juist dat ontzettend nodig hebben. Teruggaan naar de heerlijkheid van God, die afstraalt op alles wat bij hem hoort. En zo ook leven. Twee teksten, twee bijbelteksten hebben mij enorm geholpen bij het schrijven van het boek. Uh, die Als een soort leidraad meegingen. En de ene is uit Lucas 15, hè? Die, die gelijkenissen van Jezus over het verloren penning, verloren schaap, verloren zoon. En u, u kent waarschijnlijk het refrein dat daar steeds terugkomt. Hè? Zo is er vreugde in de hemel over één die zich bekeert. Nou, statistisch is dat onzin natuurlijk, hè. Nou, eerlijk zijn. Eentje. Als je daar een beetje nuchter naar kijkt van de statistiek... ja, als er aan de achterkant 50 uitlopen en er komt er eentje bij... daar kun je niet blij om zijn. Nog steeds rode cijfers. Maar blijkbaar is dat niet de manier waarop Jezus kijkt, hè. Zo is er vreugde in de hemel over één die zich bekeert. Die ene is waardevol op zichzelf. Die ene is geen statistiek. Die ene maakt geen deel uit van de statistiek... en het is zonde om dat te doen. Deze ene persoon telt... Het niks met groei te maken. Het heeft met deze persoon te maken. Uh, en, en een andere tekst die me erg geholpen heeft is uit uh, gelaten vijf, dacht ik. Waarin Paulus zegt: Word nooit moe om het goede te doen. Nou, ik kan u vertellen, zeker in, in een seculiere cultuur als de Nederlandse. als alle goede dingen die je doet als gelovige en als kerk. Uh, vooral bedoeld zijn om, om, om succes te oogsten. impact in de samenleving, veranderen van de wereld, veel dankbare mensen enzovoort. Respect. Dat, dat, je, dat je heel gauw moe wordt. Dus ook daar, de vraag is, wat, wat kan ons nou helpen? Misschien is dat wel de sleutelvraag. Wat kan ons nou helpen om inderdaad blij te zijn met één? En om nooit moeten worden het goede te doen. En dan moeten we echt af van dat instrument gedreven, dat resultaat gedreven missionaire werk. Nou, de derde vraag die ik wilde stellen is, wat heeft God ermee te maken? Belangrijke vraag, zei ik al. Um, Secularisatie is natuurlijk geen abstract begrip. Hè? Ik gaf net al even het voorbeeld. Misschien zitten we in de zaal en zeggen, mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk. Komt heel dichtbij. Uh, kan je veel verdriet doen. Kan je ook het gevoel geven dat je er zelf deel van was, gezegd, Dat je gefaald hebt. En dan heb je ook niet zoveel aan medechristenen, Dan heb je de kinderen allemaal keurig aanschuiven in de kerkbanken. En die dan zeggen, ja, je moet er maar veel voor bidden. Heb ik gedaan, zeg je dan. Hè? Dus ...machteloosheid hoort er ook bij, een soort rouw en verdriet soms ook, uh, bij secularisatie. Uh, tegelijk hoort er ook iets bij, dat durf ik toch ook te zeggen, van nieuwe inzichten. Als het christendom niet meer de macht heeft, niet meer de cultuur controleert, als we weer klein en zwak geworden zijn... ...zou dat ook een manier kunnen zijn om nieuwe dingen te leren over God. Hoe dan ook, ik heb, ik heb uh, in mijn boek gekeken van wat, wat helpt ons nou uit de Bijbel om, om zicht te krijgen op onze tijd. En ik noemde net al even het voorbeeld van Daniel en het begint met mijn verhaal. De hele geschiedenis, de hele verhalen, de teksten uit de ballingschap hebben mij enorm geholpen. De ballingschap van het volk Israël. Uh, even heel snel, in het jaar 586 voor Christus werd uh, Jeruzalem veroverd door de Babyloniërs, Nebuchadnezzar. En werd, is, is wel weggevoerd naar Babel. Was in principe het einde hè, van het volk. De tempel werd platgebrand. Nou, dat was natuurlijk niet alleen een politieke crisis en zo. Dat zou natuurlijk ook volk zou daar een enorm trauma van overhouden, maar ook gelovig, geloofsmatig was dat een crisis. Stel je maar even voor, hè, de drie grote beloften in de Bijbel aan Abraham: jouw nageslacht zal zijn als, als, als sterren aan de hemel en altijd zal dit land van jullie zijn. De belofte aan David: er zal altijd een zoon van jou op de troon zitten. De belofte aan Salomo, in dit huis, in deze tempel zal ik mijn naam voor eeuwig laten wonen. En toen kwamen de Babyloniërs over de muren. Ze brandden de tempel plat. Ze namen het volk mee van hun land. En de koning werd vermoord. Daar was het. Het was klaar. Dat is een crisis die vergelijkbaar is met, ik noem maar wat, als christenen vandaag de dag het keiharde bewijs zouden krijgen dat Jezus niet was opgestaan uit de dood ofzo het gaat heel diep de beloften van God werden allemaal onderuit gehaald God had gefaald daar kwam het op neer en ik hoop dat het een beetje toch ons doordringt wat een enorm geloofstrauma het ook is geweest voor die mensen ik zei al, Daniel en zijn vrienden die dan naar een ander land gaan en dan, ze krijgen ook nieuwe namen letterlijk hè? Er, werd echt tegen ze, er werd ook echt tegen ze gezegd jongens. jullie God, want hun, hun namen waren natuurlijk die getuigen van God hè? Daniel, mijn God is rechter die namen werden afgenomen, nieuwe namen. Je werd omgedoopt als het ware. Het is klaar. En in die tijd van het volk Israël zie je dan allerlei dingen tegelijk gebeuren. Het volk Israël in ballingschap gaat opnieuw, hoe zou ik het zeggen, iets ontdekken van God. Uh, en de ene kant is het groot trauma. Dan moet je gewoon heel nuchter zijn. Dat hoort er ook bij. Het verdriet omdat wat verloren gaat. He, denk aan even na de ballingschap als, als het volk terug is en die tempel wordt herbouwd. He, dat de jonge mensen dan juichen van ah, 'ik heb een tempel weer' en de oude mensen huilen. Want ze hebben de oude tempel nog gezien. Ja. En wij wisten nog dat er drommen mensen in de straten opgingen. Zelfs in een stad als Amsterdam. Dat de kerken vol zaten enzovoort. Daar komt nooit meer terug. Dat kan je verdrietig maken. Sommigen in elk geval. De jongere mensen hebben er minder last van. Ook vandaag de dag. Die zeggen: oh, Het is toch heel mooi wat je ziet. Dat hoort er ook bij. De kloof tussen generaties soms. De beleving. Maar trauma. Denk aan een boek als klaagliederen in de Bijbel. Waar echt buiten gewoon verdrietige en rauwe dingen staan. He, waar, je, waar je een omkering van Psalm 23 vindt. He. Psalm 23, die prachtige troostrijke psalmen. Uh, de Heer is mijn herder, hij, mijn, he, hij leidt ons een grazige weiden. En in het boekje, uh, of Klaagliederen vind je dat precies omgekeerd. Uh, zijn stok en staf heeft ons geslagen. Hij heeft ons weggeleid in de woestijn. He, hij is een ontrouwe herder geweest, he. dat, dat idee. Uh, die, die, die dichter heeft het gezien he, dat die Babyloniërs over de muren kwamen. En, en de vrouwen verkrachten en de mannen vermoorden. En, en de kinderen afslachten en de tempel branden. ...getraumatiseerd. Dat kan er ook bij horen. Eh, voor ons is het allemaal veel minder dramatisch en erg misschien. Niettemin, dat hoort er ook bij. Daar moet je ook eerlijk recht aan doen. Wat, er, wat je ook ziet is natuurlijk... Uh, uh, ...God heeft ons geoordeeld. Dat zie je ook. Hè? Uh, soms onszelf of, of vanwege de zonde van onze voorouders. Maar dat zie je. En dat, ook vandaag is dat een vraag. Hè? Dat christendom wat zo lang de macht heeft gehad in Europa... ...heeft dat nou altijd schone handen gehaald? Is, is dat allemaal zo goed geweest voor iedereen? is daar ook niet heel veel leed uit voortgekomen. Ik denk aan misbruiksschandalen in de katholieke kerk. Dat is natuurlijk op dit moment een heel uh, pegnant dossier. Maar denk aan uh, uh, uh, uh, wat we in de kolonie hebben aangericht. Uh, nou ja, goed, we hoeven het allemaal niet op te sommen. Maar er is heel wat gebeurd. Uh, zou Het ook kunnen zijn dat God erin geblazen heeft, zo gezegd. Dat hij, dat hij gezegd heeft, dat was niet mijn bedoeling op deze manier. Word maar weer eens heel klein en zwak. Probeer maar eens opnieuw te leren wat het is om christen te zijn. Al die vanzelfsprekendheden. Van. Dat iedereen wel naar je luistert. Dat iedereen wel normaal vindt om christen te zijn. Dat, dat er allerlei verplichtingen zijn op zondag enzovoort. Die jullie allemaal zo vanzelfsprekend lijken te vinden. Is dat wel zo? Uh, en een derde wat je ziet, en dat vind ik ook wel heel boeiend. Is een soort doorbrekend perspectief op dat God groter is dan onze God. Ja? Israël zei altijd, hij is onze God. Tot zelfs het punt dat je, dat je bijna ging denken dat God buiten Israël nauwelijks iets kon doen. David, die zegt dan... Saul heeft mij verdreven naar de bergen buiten Israël... ...waar ik mijn God niet kan aanbidden. Twee samen wel. Zo dacht men vaak in het Oude Oosten trouwens. Uh, en dan zie je dat Israël in de ballingschap... Ik ...denk aan de tweede helft van het boekje Zaja... ...de Heer is de schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij wordt niet mat. Overal is hij. Uh, en misschien moet je wel losgebroken worden van je wortels... ...ontworteld raken... De triomfantelijke geloof kwijtraken, zo gezegd, om te gaan ontdekken dat God groter is dan wij ons konden voorstellen. Dat hij ook de God is van die heidenen. En dan, dan zie je Jezaja spreken over koning Cyrus van Perzië. Mijn knecht Cyrus, zegt God dan. Een heidense koning. Of Daniel en zijn vrienden die, die daar in Babylonie komen en dan een, een hoveling ontmoeten van Nebuchadnezzar. Die met hen meedenkt, die hen helpt, die ruimte voor hen maakt. En die hen helpt om te eten zoals zij willen eten. Die man steekt zijn nek uit voor hen. Hè? Hij neemt een groot risico. Er staat nergens dat hij Joods werd. Of dat hij ging geloven in de God van Israël. Maar er was een heiden, zogezegd, die ruimte maakte voor hen. En, en wat het volk Israël ontdekt in ballingschap is dat, ze, als het ware vanuit die heidense superieure wereld, die geseculariseerde wereld zouden misschien vandaag zeggen, allerlei knipogen zien van God. Van God die zegt, maar denk je nou echt dat dit niet meer mijn wereld is? Denk je, denk je nou echt dat het van jullie afhing. Of dit mijn wereld is. Ook in die wereld werk ik. Ook vanuit die heidense, gecirculariseerde wereld kom ik jullie tegemoet. Op allerlei verrassende, onverwachte manieren. En vooral op manieren die, die jullie wat misschien wat bescheidener maken over jezelf. Jezus zal laten spreken over de man des vredes. Als hij zijn leerlingen uitstuurt in Lucas 10, 2 aan 2. Hij zegt, en dan kom je in huis met mensen. En als er dan een man des vredes is, zegen dat huis, wees daar, dien dat huis, enzovoort. Het staat niet dat het een christen is of een discipel van Jezus. Het staat niet dat die mensen bekeerd worden of wat dan ook. Niet in, in die heidense wereld zie je allerlei lichtpunten en plekken van God. Da, dat, is, dat is Gods wereld. Dat is wat Israël leert in ballingschap. En nogmaals, misschien moet je eerst je, ja, je, je roots kwijtraken, je triomfantelijke geloof kwijtraken om daar eh, achter te komen. Akkoord. Um, tot slot, iets over die, die missionaire kerk. Ik heb een aantal dingen genoemd hè, als het gaat over zending. Niet instrumenteel benaderen, maar vanuit de heerlijkheid van God. Vanuit, vanuit kunst misschien, vanuit opvoeding. De schoonheid zelf daarvan. Uh, ik heb iets gezegd over, het, over het, de ballingschapservaring. Vanuit de kleinheid opnieuw ontdekken wie God is. Laat ik dat nou eens proberen aan elkaar te knopen. En wat ik in mijn boek daarvoor gedaan heb, is... Ik heb daarvoor gebruikt de eerste brief van Petrus in het Nieuwe Testament. En de eerste brief van Petrus uh, is natuurlijk een, sowieso een, heel, een prachtige brief. Die gaat helemaal namelijk over het leven als minderheid... Peter spreekt de christenen die hij aanspreekt. Spreekt hij aan als: Jullie zijn vreemdelingen in deze wereld. Jullie leven als ballingen, als mensen in verstrooiing. Dat is, dat is wel boeiend, hè? Wij zijn misschien de eerste christenen in het Westen die dat soort taal weer herkennen. Voor wie dat weer spreekt. Want in alle nuchterheid, onze 50, 100 jaar geleden, onze voorouders hadden dan niet, die konden daar niet zo van mee. Vreemdelingen. We rule this country. Ja? 60% van de partijen was confessioneel. Kom zeg. Ja, dat was misschien wel taal die men wel gebruikte, maar we hadden natuurlijk gewoon de macht, hè. Nou wil eerlijk zijn. De socialisten hadden geen bal te vertellen. Uh, dus, dus, en dat was honderden jaren lang, zeg maar. Uh, dus, dus voor het eerst gaan we weer ontdekken van dat het Nieuwe Testament geschreven is aan kleine kwetsbare minderheidsgroepen. Dat is eng, maar ook heel boeiend. Het kan dus ook een nieuw spoor van ontdekking leiden. En voor het eerst gaan we iets begrijpen van die profeten in het Oude Testament die aangevochten waren. Die, die spraken vanuit, tegen een volk dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend vond om God te dienen. Die ook andere goden zag die volgens hen veel sterker waren. Wij zijn de eerste generatie christenen in het Westen die daar misschien wel iets van gaat snappen. Die, daarvoor iets, die, die daar zich mee verwant kan voelen. En dat kan begrijpen en doorvoelen. Voor ons is dat niet vreemd meer. Dat is boeiend. En, en ik vind dat ook, ja, dan gaan we nieuwe delen van de Bijbel voor ons open. Eén, Petrus, jullie zijn vreemdelingen in deze wereld. Jullie hebben de cultuur niet aan een touwtje, jullie zijn te gast. Uh, je bent afhankelijk van wat die wereld van jullie vindt <kuggen> en wat die wereld besluit over jullie. Ja? Vroeger was het andersom, niet meer. Dat is, dat is wat Petrus daar zegt. Maar, zegt hij, en dat vind ik heel prachtig: dat betekent niet dat je nou in een hoekje moet gaan kruipen of, of zeg maar, Calimero-gedrag moet gaan vertonen, want zijn we toch zielig en we hopen dat het een keer anders wordt. Nee, jullie zijn ook de priesters van deze wereld. In 1 Peters 2 vers 9, jullie zijn een koninklijk priesterschap. Hij citeert uit het Oude Testament, zoals sommigen misschien zullen weten. Exodus, uh, Exodus 12, uh, Exodus 19, sorry. Waarin uh, de Heere God tegen het volk Israël zegt, jullie zijn het priesterschap van deze wereld. Nou, dat vind ik een prachtige term, hè? priesterschap. En dat, is een, dat helpt mij enorm om na te denken over het betekent om missionair christen te zijn, missionair kerk te zijn in deze wereld. Wat is een priester? In het Oude Testament, dat staat overal zo maar zeggen in het Oude Testament ook, de priester is iemand die uit het volk wordt gekozen. En je zou kunnen zeggen, als christenen priesters zijn van deze wereld, christenen worden uit deze wereld gekozen om als het ware tussen God en de mensen in te staan, om te bemiddelen. Je zou kunnen zeggen, ze vertegenwoordigen God voor de mensen en de mensen voor God. Wat doen, wat doen, wat doen die christenen, wat doet een priester in het Oude Testament vanuit God naar de mensen toe? Onderwijzen, dus het woord van God brengen, en zegenen. Dat is wat de priester doet, zegenen. Nou, denk daar eens over na wat dat betekent, hè? in je dagelijks leven, om je heen. Wat is het om te onderwijzen en ook vooral te zegenen. En, en van, van de mensen naar God, wat doen de priesters? Lofprijzen en offeren, dat is wat ze doen. Dat, dat zijn de twee, dat taken van de priester. Tussen God en de mensen instaan, lofprijzen en offeren, zegenen en onderwijzen. Um, Eerst eerste wat ook heel belangrijk om te zien meteen daar hoef je dus geen meerderheid voor te zijn daar hoef je de cultuur niet voor een touwtje te hebben dat kun je met drie mensen in een bejaardenhuis doen daar hoef je geen kerk van 3000 voor te hebben mag, is leuk, mooi meegenomen maar niet per se nodig het hangt niet van aantal of kracht af dit is kwalitatief zogezegd um, die priesters en dan ga ik even een stapje verder en, en dat, is, dat is voor ons juist heel moeilijk ...omdat wij zo ontzettend geïndividualiseerd zijn. We zijn Westerse mensen, ook Westerse christenen... ...en wij denken bijna altijd ook over het geloof... ...altijd in termen van, dat is heel individueel. Jouw lijntje met God. Ja, Als je hier in de zaal zit, een aantal van die mensen... Nou, ...die heeft dat misschien, kan er ook van getuigen... ...en een aantal anderen zegt misschien, dat is voor mij best lastig. Kijk, een beetje, stond wel een beetje jaloers naar die mensen die het wel hebben. Of, dat gebeurt ook, een beetje wantrouwig. <laughs> He, ja... Bij ons in de kerk is dat tenminste wel zo. Als er iemand een getuigenis geeft. van iets moois dat hij meegemaakt heeft met God. dan zie je de ene helft kijken: van, Oh, ik kan dat ik dat ook had. En de andere helft: daar heb je hem weer. Met zijn uh, fantastische verhalen. Ja, als je hem een beetje kent, weet je dat hij al psychisch is en zo. Dus dan, ja, dat komt er ergens vandaan. He, dus, dus een behoefte om het weg te praten, om het kapot te praten, zogezegd. en een soort jaloezie van ik kan dat ik ook had. Maar, maar je voelt dat, dat is een soort concurrentiehouding. He? Dat heeft me heel veel te maken dat wij ontzettend individualistisch denken. We denken nooit van, oh, die heeft iets gekregen voor ons allemaal. Waar we allemaal van mee mogen genieten. En God geeft via die persoon iets voor ons allen. Nee, we denken altijd van, oh, als hij dat heeft, moet ik het ook hebben. En als ik het niet heb, moet ik het kapot praten. En een beetje zoals, uh, nou, de hele straat rijdt een Peugeot. En buurman Jan zegt de loterij gewonnen, die komt met een Porsche binnenrijden En denkt de ene helft van de straat, oh, dat had ik dat ook eh, gehad. En de andere helft denkt, wat een proleet. Ja, dat, dat idee. Dat is een heel, heel typische manier van christen zijn, die echt past bij onze moderne westerse consumenten. Samenleven. Wij denken ook over ons geloof vaak, consumentistisch. Nou, in het Nieuwe Testament, trouwens de hele Bijbel... vind je een wat andere manier van kijken tegen mensen. Wij zijn veel meer daar gemeenschappen, uh, Het gemeenschappelijke. Als God iets geeft, geeft hij het aan allen. Aan het volk van God. Uh, ik denk aan het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over de gaven van de geest. Die zijn altijd bedoeld voor iedereen. Natuurlijk krijgen ze altijd... Uh, sommige mensen krijgen ze, maar die krijgen ze altijd voor iedereen. En anderen krijgen ze in hen als het ware ook mee... We horen altijd bij iemand. Wie jij bent als mens is niet in de eerste plaats, dit ben ik en dan ga ik vervolgens eens kijken bij wie ik nog kan horen. Nee, yo. per definitie hoor je bij mensen. Ja? Dat is misschien wat gelijk van de oude volkskerk trouwens, hoor, tussendoor. Dat, brengt niet, dat, dat is wel een positief punt daar. En dat is ook wel een zwakte van moderne, zeg maar moderne vormen van christendom, ook moderne vormen van wat evangelisch of protestant christendom. Dat we altijd denken in het individuele lijntje met God, waardoor het altijd heel lastig wordt om kerk te zijn, hè. Want kerk is eigenlijk altijd iets van christenen die allemaal individueel lijntje met God hebben. En die dan vervolgens kijken van, nou ja, misschien kun je elkaar ook nog een beetje helpen en opzoeken. Kerk is wel handig. Maar niet echt nodig. God heeft in de eerste plaats iets met jou en met mij individueel. En dan maken wij samen daar nog iets leuks van. Dat is vaak kerk dan. Maar wat is het als het nou zo is dat God in de eerste plaats iets heeft met de kerk. Met de gemeenschap, met het volk van God. En daardoorheen is met jou en mij dan wordt kerk nodig en niet alleen maar handig. En wat Petrus doet, Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 9 niet: jullie zijn allemaal individueel priesters. En als jij al samen nog bent, nee, nou ja, dat is allemaal mooi, maar hoeft niet per se, want ja, in je eentje heb je het ook allemaal voor elkaar, hè? Je hebt je individuele lijntje met God al, dus het is eigenlijk wel af. Nee, hij zegt: jullie zijn een priesterschap, een gemeenschap, een priesterlijke gemeenschap. Dus al je individuele priester zijn, onleen je als het ware aan het feit dat God die gemeenschap priesterlijk heeft verklaard. Nou, er is iets om over na te denken, zeker voor protestanten, want daar zit ons sterkste punt niet, zou ik maar zeggen. Om er zo over na te denken. Maar dat is wel belangrijk. Nou, Wat betekent dat voor, voor als, als je dan als, als christelijke gemeenschap priesters bent van deze wereld, priesters van je buurt, van je dorp, van je stad? Uh, dat betekent, voor, dat heeft, Nou, laat ik twee dingen noemen en dan stop ik. Uh, het heeft ook iets te maken, ik zeg het maar heel voorzichtig, met, met plaatsvervanging. Met uh, gaan en aanbidden namens en voor die ander, soms zelfs in plaats van die ander. Misschien ben je de enige christen uit de straat, misschien de enige uit je gezin die zonder naar een kerk gaat. Op een bepaalde manier mag je dat ook doen namens die straat, namens je buren, namens je gezin. Waar haal ik dat vandaan? Een paar voorbeelden uit de Bijbel. Voorbeeld dat de Bijbel die voor ons vreemd overkomen, juist omdat hij zo individualistisch zijn. En dan lees je er makkelijk overheen. Denk, twee voorbeelden. Boek Job. Job staat er aan het begin van het boek Job. Was een rechtvaardig mens. Hè? Uh, waarom was hij rechtvaardig? Onder andere hierom, dat hij elke avond een offer bracht voor al zijn kinderen. Want zei hij, misschien hebben ze zonder te weten gezondigd voor, tegen de Heer. Dus laat ik een offer voor ze brengen, dan is het weer goed. Hè? Dat kan toch niet? Dat moeten ze toch, ja, die tien kinderen moeten dat individueel regelen met God. Dat kun jij toch niet voor hen regelen? Ja, ik, als ik het lees, denk ik, ja, ja, blijkbaar toch wel. Job is rechtvaardig, ook omdat hij, als het ware, alles, iedereen die hij lief heeft, meeneemt voor God, zo gezegd. En, en namens hen voor God verschijnt en offert als een priester. Um, ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Nee, denk, nou, dit is misschien het Oude Testament. Dat, uh... Nee, het Nieuwe Testament ook. Denk, denk aan uh, 1 Corinthië 7, 8, hè. De Corinthiërs schrijven een brief aan Paulus. En dan hebben ze vragen onder andere over het huwelijke. Um, een van de vragen die ze hebben is deze. Stel nou dat, je, dat de man of de vrouw christen is en de partner niet christen. Uh, moet je dan scheiden? Dat is een vraag die ze hebben. Op zich, nou ja. Uh, klinkt misschien een beetje gek voor veel van ons. Maar best een logische vraag als je erover nadenkt vanuit die tijd. Ja, de, de, de ene is rein, de andere is onrein. Kan dat wel? Enzovoort. Uh, uh, nou, dat, dat, dat soort ideeën had men. Um, en Paulus zegt van, nee, niet scheiden. Ja, tenzij die ander, de niet-christelijke partner in dit geval, het echt per se wil. Ja, je kunt die wel niet tegenhouden. Maar nee, het moet niet van jou uitgaan. Maar, zegt hij, je mag er ook hoop voor hebben. Want, zegt hij, de partner is geheiligd in jou. Geheiligd. En jullie kinderen zijn ook heilig. Nou, dat is boeiend, hè? opnieuw. Dat is heel moeilijk in te voelen voor mensen zoals wij, die heel erg geïndividualiseerd zijn. Wat zegt hij daar nou is dat hele gezin dan heilig omdat één van, van de leden van het gezin christen is? Kan dat? En wat betekent dat heilig dan? We zijn ook geneigd om daar eigenlijk dat een, beetje, een beetje neer te praten. Ja, dat is eigenlijk niet zoveel. Nou, dat is misschien wel heel wat. Dat is veel meer dan wij denken. Ik ga niet op de stoel van God zitten om nou precies u te vertellen wat het allemaal precies betekent. Maar het mag dan gewoon een hoopvolle tekst zijn. Dat veel meer betekent misschien wel dan je denkt als je de enige bent in je gezin. De enige in je buurt. De enige in je straat. Zou het kunnen dat alle mensen met wie je door liefde eh, verbonden bent... dat die op een of andere manier meegenomen worden door jou voor God... wanneer je als priester begeeft naar de kerk of in de lofprijs of in de aanbidding... en dat dat werkelijk iets mag betekenen ook voor God. Dat missionair kerk zijn, ook al ben je een kleine minderheid... ook al ben je drie mensen in een bejaardenhuis, spreken, dat, dat, dat, dat dat veel meer betekent voor God. Dan nou, we misschien wel geneigd zijn te denken... als je alleen maar denkt in getallen en macht en, en invloed. Ik ben geneigd om dat te zeggen. Priesterlijk zijn. En als je hier zeg maar, ja, zit en je zegt, nou ik ben best wel een beetje ontmoedigd. Ik, ik heb het zo lang geprobeerd en gebeden en gewerkt en getuigd. En ze willen me geen eens meer horen. Ze dus willen me aankomen. Mag je dan ook bemoedigen en zeggen, je bent een priester. Dat is veel meer dan je denkt. De mensen van wie je houdt. De mensen met wie je, je buren met wie je gesproken hebt. Met wie je iets van het leven gedeeld hebt. De mensen met wie je werkt misschien. Met wie je soms een goed gesprek hebt, waarin iets mag vloeien van de liefde van God. Ook is een heel klein beetje. Dat telt mee voor God. Zelfs als zeggen mensen verder, ja, ik heb er niets veel mee te maken. Of ik ga echt niet met je mee naar de kerk. Of wat dan nog, dat telt mee voor God. Als priester draag je hen mee. En ik zou ook zeggen, kerken kunnen daar ook veel meer werk van maken. In onze eigen gemeente doen we dat ook heel bewust. Wij hebben altijd een moment van voorbeden, waarin we heel bewust ook vragen zijn. Heb je deze week nog gesprekken gehad, ontmoetingen, die je nu mee wil nemen in het gebed? Kun je daar iets van vertellen? Uh, misschien je buren, collega's, mensen uit de straat of wat dan ook je hebt ze misschien van de week gesproken misschien heb je ze ook wel gevraagd heb je zin om mee te gaan in de kerk maar ja, vaak zeggen mensen dan nee of ze zeggen ja, ze komen niet uh, uh, uh, maar, maar kunnen we voor hen winnen als priesters van deze stad als priesters van deze buurt het is, begrijp me goed, ik zeg hier niet dat het evangeliseren niet belangrijk is in tegendeel ik denk dat het juist opkomt vanuit de ervaring van het delen van het getuigenis, het delen van het geloof Alleen, de realiteit is dat het ook vaak betekent... dat het niet, lang niet altijd betekent dat mensen dan meegaan op, op geloof. Soms gebeurt dat. Prachtig. Dankbaar voor zijn. En heel vaak ook niet. niet dat, maar dat betekent niet dat het voor niks was. Dat betekent dat een relatie gevormd is... waarin iets van Gods heil mag stromen. Wij gaan er niet over hoeveel dat is, hoe ver dat strekt... hoe dat in de hemelse gewesten uitwerkt. Maar je mag er wel zelf door bemoedigd zijn. Je bent priester. Betekent dat Het laatste concreet nog wat voor de praktijk van evangelisatie, ik zou zeggen, ja, toch wel. Um, want, hoe kun je nou priester zijn, hè? Een priestelijk gemeenschap zijn voor je buurt, voor je stad, enzovoort. Nou, ik, ik ken deze oude water niet zo, niet zo goed, of deze buurt, maar u komt waarschijnlijk ook uit de hele regio. Dus, um, als ik kijk bijvoorbeeld in, in, de, in de steden, uh, in het westen, trouwens ook op heel veel andere plekken, dan zie je natuurlijk een enorme variatie van mensen vaak in een buurt wonen, of in een stad wonen. Uh, ...sociaal, hè? mensen die, die van een bijstand leven... ...tot mensen die met een prachtig salaris... Uh, ...en een BMW... Uh, ...of wat dan ook... Uh, ...mensen die uh, etnische verschillen... Hè? ...dus uh, uh, Surinaams, Turks... Uh, ...Nederlands, weet ik. Uh, uh, ...allerlei uh, kleurtjes en zo... Uh, en, ...en dan... ...ik was ooit eens dus in een kerk in Rotterdam... ...in mijn vorige baan, toen ik uh, uh, consulent was... ...voor de christchurch Christus, Christus -Kerk. ...en ik, ik, ik, weet, ik herinner me nog dat ik in, in een zaaltje stond... In een klein, klein tamelijk vergrijsd kerkje in Rotterdam. Uh, en die, dat was echt zo'n zo kerk zoals je soms hebt in de steden. Daar, vroeger was dat een wijk van uh, uh, met name witte, blanke arbeiders. Die daar bij elkaar kwamen in de kerk en enzovoort. Maar langzamerhand is dan een witte vlucht geweest uit die stad. De nieuwe mensen zijn teruggekomen. Veel, veel uh, gastarbeiders of later dus migranten enzovoort. Dus de hele wijk was veranderd. Maar dat kleine groepje mensen die al lang niet in Rotterdam woonden eigenlijk. Die kwamen elke zondag naar binnen rijden om, om naar kerk te zijn. En ik herinner me nog dat, dat er achter in de zaal een meneer ging staan, een oudere meneer, een havenarbeiderstype, echt een stevige, grote man, en die zei, ja, we kunnen hier helemaal niet evangeliseren, want er wonen hier alleen maar Marokkanen. Uh, heel eerlijk, hij bedoelde, hij bedoelde dat niet racistisch of zo, ik denk dat hij gewoon echt hopeloosheid uitsprak. Ik weet niet wat ik met die mensen moet. Dat zijn mensen die ik echt niet meer ken. Ze spreken mijn taal niet en ik hun taal niet. en We snappen elkaar niet. En we eten verschillend en we denken verschillend. En ik dacht, ja, dat is, ergens snap ik die hopeloosheid ook. Maar ik dacht, wat zou het dan prachtig zijn als in zo'n kerk... Het is misschien idealistisch gedacht hoor. Maar pas het toe op uw eigen kerk. Als er nou, zou er niet één Marokkaan zijn? Of één ex-moslim. Die ook namens die gemeenschap voor God kan komen. En die gemeenschap kan vertegenwoordigen als priester. Natuurlijk kun je dat doen als, als groepje oudere blanke mensen in zo'n wijk. Natuurlijk, dan kun je, priester, je kunt priester zijn voor die wijk. Maar, maar het is nog veel beter als, als iemand die werkelijk die gemeenschap van binnenuit kent en echt de noden en de vragen daar kent, namens God kan verschijnen. Nou, namens de gemeente en de buurt kan verschijnen voor God. En ik dacht: het zou mooi zijn als onze kerken: iets meer een, een afspiegeling vormen van een buurt of van een stad of van een wijk. En als je nadenkt over je evangelisatie, kan je dat denk ik ook helpen om, om hoe zou ik het zeggen? Juist die, die individu meer te waarderen. Er is vreugde in de hemel over één persoon. We hebben, jij hebt het niet alleen nodig om de Heer te kennen. Wij hebben jou nodig om betere kerk te zijn. Om, om, om werkelijk deze stad, deze plek te vertegenwoordigen van God. We hebben jou als priester nodig. Um, en, en, en, nou, juist omdat jij jij bent. Omdat jij die bijstandsmoeder bent. Omdat jij Marokkaan bent omdat jij in een BMW rijdt en het zakenleven beter kent dan wie en ook. We hebben jou nodig. Niet omdat we omdat de statistiek recht willen trekken. En dat het echt niet uitmaakt wie we binnenkrijgen, als lang maar getallen zijn. Ja. Want daar worden wij ook beter kerk van. <laughs> Zo gezegd. Nou. Um, dat was het. Ik hou het erbij. We hebben tijd. De tijd is ook op denk ik hè? Ja, keurig zelfs. Het is precies half elf. Uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt dat me dat gelukt is. Mensen, bedankt. Ik hoop dat dit wat gedachten waren die u helpen uh, om hierover na te denken. Straks hebben we nog een vragenronde. Vraag gerust alles. Ja, bepaalde vragen mochten niet, heb ik net gehoord. Uh, maar wat hiermee te maken heeft, zeg maar. En uh, we hopen u elkaar straks terug te zien. Bedankt.